U gaat toch nog niet weg? Ik vind dit feest niet meer zo vermakelijk. Ja, maar het feest is net begonnen. Dan maken wij het leuk. U en ik, ja? Dames en heren, wacht. Dames en heren. Hel wie? Deze is voor u. De zonnige wei Is een gouden tapijt De reis Nu gloort aan de einde een nieuwe tijd. Want morgen we. I'm